De verdachte van de schietpartijen in Rotterdam, Fouad El, betaalde al een paar maanden geen huur en stond op het punt om zijn huis uit te worden gezet. Daar is het AD achtergekomen. El wordt verdacht van het doden van zijn buurvrouw, haar dochter en zijn leraar op het Erasmus MC. Zijn buurman vertelde eerder al aan Nieuwsuur dat iedereen in de straat wist dat El gevaarlijk was. Dit had echt voorkomen kunnen worden. Iedereen was op de hoogte van zijn labiliteit. Iedereen. Waar ik me het meest, er, meest aan erger, is al die aanwijzingen hebben dus eigenlijk niks gedaan. Woensdag wordt bepaald of El langer vast blijft zitten. Op dit moment mag hij alleen met zijn advocaat praten. Veel nette pakken in Kiev vandaag, de hoofdstad van Oekraïne. Alle buitenlandministers van de EU zijn op bezoek. En dat is niet zomaar, vertelt mijn collega Gien Balduk. Ja, kort gezegd de Europese steun voor Oekraïne. Want de EU koopt wapens en munitie in via de Europese vredesfaciliteit. Dat is een grote pot met geld waarmee wapens worden aangekocht voor Oekraïne. En die pot moet worden bijgevuld. Het idee is dus dat ze dat vandaag gaan regelen. En agenten deden dit weekend een opmerkelijke vondst. In de kofferbak van een auto langs de A2 bij Bokstel zat een schaap. Vermoedelijk hadden de dieven hem gejat voor de slacht. Maar gelukkig is hij nu weer herenigd met zijn schapenvrietjes op de kinderboerderij in Eindhoven. Ja, heel blij. Ik ben echt heel blij. Het is een heel raar verhaal. en uh, ja, Gelukkig met de goede afloop... Ja, het had zomaar anders kunnen zijn. Ja, de melding was iets heel surfs, want ze is uit een kofferbak gekomen van een auto die over de Duitse grens wilde rijden. Met jullie schaap? Met ons schaap. Ja, met Lambie. een hele wereldreis gemaakt. Ja, alle schapen en geiten gingen hem gelijk begroeten en Lambie begon ook direct te eten. De schapen verhuizen binnenkort naar een veldje met de hogere hekken eromheen. Dat is wel handig. Het weer in het zuiden veel zon, 25 of 26 graden. Op andere plekken meer wolken en ook iets koeler. Kwam nacht trekt het dicht, daardoor vallen de morgenochtend ook wat buien. En het wordt morgen maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Can you match my timing? Mm. Telling me that you're really about it, why'd you hide it? Ooh. Talk is cheap, so show me that you understand. I'm like. met uh, lekkere muziek waaronder uh, deze nieuwe single. Hij is leuk, joh, de Tyler met de Daar daarvoor trouwens een uh, disco van de whispers en the beat goes on. Wij gaan ook lekker door, want uh, ja, je we vertelde het net al. De waarderingspelletje is uh, gisteravond uitgereikt, Benno. Ja, en dat is uh, gedaan uh, aan de heer F van Marion. In het persbericht staat Marion, F Marion. Het is Van Marion. Daar is uh, onze redacteur uh, Rob Harms uh, helemaal achter gekomen dat er uh, een klein dingetje ontbrak. En uh, De heer Van Marion die heeft dat uh, gekregen, die waarderingspel. Voor zijn werk als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort in de afgelopen acht jaar. En de waarderingspeld is natuurlijk van de gemeente Zandvoort. Gisteravond om uh, dus 29 september om kwart voor acht werd door wethouder Gertjan Bluis.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 advies geven, te informeren en te adviseren over allerlei zaken... die betrekking hebben op het sociaal domein. Nou, de heer Van Marion die kreeg dus een waarderingspeld. En uh, van de week, uh, donderdag, even uit mijn hoofd... Uh, kreeg uh, burgemeester Elbert Roest een, uh, een, een lintje opgespeeld... Uh, door de commissaris van de koning Arthur van Dijk... Uh, en de, van de uh, Orde in de Oranje Nassau...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 ja, dat, dat, dat heeft echt een bijzondere uh, waarde. Tot zover de burgemeester. Zeker. En morgen is de burgemeester uh, zeg maar, ons hoofdonderwerp, Benno. Ja, ja, ja. ik heb uh, anderhalf uur woensdag met hem gesproken. En dat gaan we verspreid over drie uur gaan we dat interview uh, uitzenden. In en... een special tussen ja. twee en vijf uur. Ja, precies. En wat ik zo knap vind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 Uh, een stuk strand. Oké, okay, okay. nou, dat is dan heel mooi. Maar, of, uh, Zandvoort heeft, maar heeft Zandvoort dan ook een groene strandwimpel? Nee, wij staan er niet bij. Nee, nee, nee. Maar, ach, ach, okay. Nou, dat is iets, een dingetje om uh, aan, mee aan de slag te gaan. Zeker. Nou, morgen in ieder geval een uh, complete uitzending... rondom uh, het uh, afscheid als burgemeester...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 changing tide we push against it challenge meanings in the songs and head out without a reservation drinking out of paper bags and wasting time is time not wasted with my english girl in an american town lower the vader to the fifth floor i'll ring on the buzzer and then you'll be right down i wish time would freeze don't go over the hoodie we're out feed our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 De muziek van de Ed Atreides is eigenlijk altijd wel al goed. Zou ook weer de nieuwe, nieuwe single van hem de, de, de American Town. De weer Inmiddels half drie. Nou, het zonnetje schijnt lekker vandaag in Zandvoort. Hoge temperaturen bij de Wim-Getterbach-MAVO uh, hier in uh, Zandvoort. Ja. Dus wat gaat het weer de komende dagen doen, uh, Benno? Nou, vandaag in ieder geval nog 22 graden. Met een windje uit het zuidwesten Vibovor. Met een kans op uh, 60% zal. Uh, 60% kans op zon. Morgen is er uh, veel minder zon. Dan is het uh, maar een kans van 20%. Procent. Maar de wind is, uh, wat, die zakt wat. Naar voor zuid-zuidwest.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 Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y y otro y no si no niet Que me weet het donde estoy Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer.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 Esto es una obsesion No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy Que me has hecho donde estoy y no vas de frente Es lo de siempre y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido me arrebatan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 De nada es como antes, me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches Ik sin tu abrazo, es algo real, Estoy viciado a tu amor, a tu amor A tu amor, no, terug. No, no, no. Ja, dan willen ze meteen de volgende plaat draaien, maar dat gaat niet gebeuren. Ik kreeg net even een bericht dat de wedstrijd ook iets later begint daar in Castricum, dus... Awesome.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 Uh, uh, maandag 2 oktober Het begint om 8 uur En je kan je aanmelden via nix 18nl En de deelname is gratis Nou en er wordt verteld over uh, Hoe de wereld van het, uh, Hoe het puberbrain werkt Dat gaat Erik helemaal uitleggen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 Uh, nou, ja, nou je erover begint. Mijn, uh, ik kwam nog wel eens... Uh, uh, ik kwam natuurlijk wel uit school. En dan dronk ik een kopje thee met mijn moeder. En daar ging een scheutje in. <laughs> voor het een of het ander. Oké. Okay. Ja, honing, hè? Uh, uh, ja, honing. En, uh, nou, het smaakte ook zoeter. En... Uh,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 Vandaag een ja. andere tegenstander dan uh, Kastricum. Wat uh, weet jij van Kastricum? Uh, nou dat wij zeker. Uh, vorig jaar hebben wij in de na-competitie verloren van Kastricum. En zij zorgen ervoor dat wij degraderen. Oké. Okay. Toen verloren op eigen veld van ze. Oeps. En zei Jan is natuurlijk wel dat de, tra de toenmalige trainer van uh, Kastricum, met alle blom, die is nu trainer bij ons, samen met Adrien.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 Hoe, uh, hoe, hoe, hoe gaat het op dit moment? Nou, het is een beetje aftasten van twee kanten. Een beetje middenveld voetbal. Geen kansen op. Dus uh, er is weinig aan de hand. Er gebeurt ook heel weinig. Het is een beetje heen en weer paasen van twee kanten. Mooi. Nou, jij, jij houdt de wedstrijd uiteraard weer in de gaten hier. Dan Dank je wel voor dit moment. En, uh, straks komen we weer bij je terug hè, voor het vervolg van de wedstrijd. Tot, tot straks. Tot zo meteen.